Heren, ik ben van de lokale omroep Goorlen en ik heb eigenlijk een vraag. Oh. Uh, weet u de beroemdste straat van Goorlen? De beroemdste? De beroemdste straat van Goorlen. Heel bergelijk. Nee? Een, een, een straat die eigenlijk altijd oranje kleurt. Irenestraat? Irenestraat, ja. ja ik was er net toevallig en uh, ik had even gezien uh, van uh, is nou oranje, is er een koers, maar ik zag totaal helemaal niks. Uh, Wat vinden jullie daarvan. Ja. Want het EK is hier vlakbij hier weer in Tilburg. Ja, ja. En de dames doen het best wel goed. Wat ja, bij die vakantie hebben de 30 december hè. Jij stond ja? nog steeds. Ja. Kijk dan anders. Dus die spelen allemaal weg al. Ja. Dus is niet zo dat ze discrimineren dat het uh, nee, dat uh, dat ze vrouwenvoetbal niet zo interessant vinden. Maar was mijn vrouw? en mijn vrouw was met de kaas mee. Ja. Ja, dus. Ja? En dit is al in de kaas. En dan ja. en zo daarbij waar hebben we ringt me ja. Precies gebeurd, dat weten we ook niet. Nee, nee. Maar het wordt ooit meer oranje daar? niet nee. nee. Nee. nee. Het was helemaal, helemaal in orgaanje. Dus ja. het is gewoon helemaal hommelers daar? Ja. Oké, okay. ik ga gewoon eens even wat mensen vragen daar in de straat. Dus even vragen hoe het ervoor staat en of, of het nog een keer veranderd in ieder geval. Ja, want is er drie keer geweest. Ja, ja. Want wij zijn of pleine wijk klaar. Ja? Ja. Andere omroep. Ja. Dus hier is het ook al opgevallen dat het niet oranje ja, was. Ja, komt hè, dat wordt allemaal wijd. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd in ieder geval, maar bedankt voor jullie reactie in ieder geval. Zo Dan druk staan.